Ember Brandste met het NOS Journaal. In de regio Rotterdam zijn kort na elkaar twee schietpartijen geweest. In Ridderkerk werd iemand aan het seringenplantsoen doodgeschoten. Volgens de politie zijn de daders op de vlucht geslagen. Eerder op de avond werd aan de Bergse Laan in Rotterdam... een man van twintig geraakt door één of meerdere kogels. De Rotterdammer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kogelregen trof ook huizen van omwonenden. De politie heeft iemand aangehouden en zoekt uit of hij bij de zaak betrokken is. In Turkije is een Nederlandse vrouw opgepakt... die zich wilde aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Ze werd gezocht door Interpol, meldt het Turkse staatspersbureau. De 27-jarige vrouw werd gearresteerd in een hotel in de Turkse badplaats Antalya. Haar plan was om vanuit Turkije naar Syrië af te reizen. Daar zou ze geïntroduceerd worden bij IS. Een week geleden werden in Turkije nog vijf Nederlanders opgepakt die naar Syrië wilden reizen. In een leegstaande kerk in Heilal woedt een zeer grote brand. Een deel van de kerk is ingestort, meldt de veiligheidsregio Noord-Holland Noord op Twitter. De brandweer is er met veel materieel naartoe. De kerk staat in een woonwijk. Er zijn geen mensen geëvacueerd. Wel klagen volgens RTV NH veel omwonenden over rookoverlast. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.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 It'll click, and the lock's on me And I'm missing a key. Ik ben terug uit de oorlog, uit de oorlog, uit de club Mijn oren die piepen, gooi kort tot Ik ben brak als de president Ik heb gedenkt: geef mij uw buurproven Voelde mij maar van jou net een King van de club, King Stefan. Ik nam het als een man kon het endelen Tot de volgende ochtend, alleen de kant Zwaar in mijn zon en we gingen door Maar er was geen goud bij de regenboog Hoi, ik ben brak Obama En ik hou van Thunderdome Thunderdome, Thunderdome. In 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. Zee hebben hem. You'll say, we've got nothing in common, no common ground to start from.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 9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 Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Eh hey, petite, en oh, pardon, petit. Tu sais dans la vie, il y a ni méchant ni gentil.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 It's honestly true And I know your love Is here for me Another mystery